11 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Rusland zijn de eerste stemlokalen opengegaan voor de presidentsverkiezingen. Het zijn die in het uiterste oosten van het land... waar het vanwege het tijdsverschil al zondag is. De winnaar staat alvast, zittend president Poetin... heeft geen tegenstanders die een bedreiging vormen... en zal aan een vierde termijn kunnen beginnen. 1500 buitenlandse waarnemers mogen toezien... op een eerlijk verloop van de stembusgang...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 De operatie werd gedaan door een bedrijf onder leiding van Steve Bannon... die een sleutelrol speelde in de campagne van Trump. Niet duidelijk is of de operatie daadwerkelijk gevolgen heeft gehad... voor de verkiezingen. Sinds woensdag hebben al bijna 90.000 burgers... Beleger de belegerde Koerdische enclave Afrin... in het noordwesten van Syrië verlaten, zegt de VN. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten... zijn het er veel meer, zo'n 150.000. Afrin is omsingeld door het Turkse leger... Dat ontkent dat het gisteren een ziekenhuis in de stad heeft beschoten met mortiergranaten. Bij die aanval zouden 16 doden en tientallen gewonden zijn gevallen. Bij de Oostvaardersplassen zijn drie activisten gearresteerd die over een hek klommen om boswachters te belagen.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 De Amsterdamse dichter en schrijver F. Starik is overleden. Starik schreef tien dichtbundels... en was te zien op festivals als Oerol en Lowlands. In Amsterdam was hij bekend als uitvaartdichter. Bij begrafenissen van mensen die eenzaam waren gestorven... droeg hij een speciaal geschreven gedicht voor. F. Starik overleed aan een hartstilstand. Hij was 59 jaar.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 Het weer vanavond en vannacht droog bij zo'n 5 graden onder nul. Dan waait een harde Noordoostenwind, waardoor het nog kouder aanvoelt. Morgen in het zon, in de rest van het land tot in de middag bewolkt bij temperaturen net boven het vriespunt. Smiddags wat minder wind. Dit was het NOS-journaal. Complimentjes? Extra aandacht? Flirty is niet strafbaar. SecondLove.nl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 Buiten vriest het 1 graad. Binnen zit Max van Wezel. Nog zo'n 40 ontslagen, maar dan heeft Donald Trump toch echt zijn droomteam compleet. Een hele goede avond, welkom bij het oog op zaterdag. Rusland heeft 23 Britse diplomaten het land uitgezet. Hé, hey, toevallig, precies een dag voor de presidentsverkiezingen sinds de jaren tachtig is er in onze staat... een sluipende crisis aan de gang, een soort betonrot. Geen activist tegen het establishment die dat vanmiddag zei... maar oud-vicepresident van de Raad van State... oud-kabinetsinformateur en nog altijd minister van Staat... Herman Tjenk-Willink. Hij zei het bij de uitreiking van de Comeniusprijs en is straks hier. Wat zit hem dwars? Vorig jaar sprak het oog met regelmaat met zwevende kiezers. Aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen vragen we ons af zweven ze nog steeds. Het antwoord straks van Rini Sprengers uit Gouda... Jeroen Duinveld uit Hillegom en Babette Gonsalves uit Ulvenhout. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA is in paniek over Bennu. Een gigantische asteroïde van 79 miljard kilo... die op de aarde afkoerst. De kans op een inslag is klein, maar als dat gebeurt... blijft er ook weinig van de aarde over. Wat onderneemt NASA? De buitenlandse kranten komen uit het andersland Colombia waar voor het eerst sinds het Vredesakkoord verkiezingen zijn gehouden. Maar nu allereerst het nieuwsoverzicht. Zaterdag 17 maart. Aan de bak jongens, kom op. Wat lokaal gebeurt, dat heeft ook gevolgen landelijk. Dat we in Amsterdam de grootste worden, dat we in Utrecht de grootste kunnen worden. Het zal bij de ene gemeente wat meer zijn dan bij de andere. En we liggen nek aan nek, dus het is ook heel spannend. Dat ook bij de mensen besef, groeit, oké, okay, er zijn verkiezingen 21 maart. De landelijke partijleiders waren dit, ze trokken door het land voor de gemeenteraadscampagne. En dat gebeurde soms tot frustratie van de echte kandidaten. Lokale lijsttrekkers, dat zijn natuurlijk de mensen waar het om gaat. Dus ik snap niet waarom al die landelijke kopstukken... dan naar Gouda moeten komen. Daar snap ik echt helemaal niks van. Vier dagen voor de verkiezingen trekt VVD-minister van Nieuwenhuizen... de portemonnee in de strijd tegen de files. 100 miljoen euro gaat onder meer naar het ombouwen van spitstroken... tot permanente extra rijbanen. Volksrijkswaterstaat kan dat helpen. Het is moeilijk in te schatten hoeveel het precies gaat bijdragen. Maar de doorstroming in algemene zin verbetert met zo'n 80 als een spitsstrook open is. En een weg kan 20 meer verkeer verwerken. Dus dat zet echt wel zoden aan de dijk. Maar het werkt alleen tijdelijk, dat zeggen verkeerseconomen. Als mensen erachter komen dat de doorstroming beter is, dan is er toch een reden om vaker met de auto in de spits te rijden. Uit de belegerde Koerdische enclave Afrin in Syrië zijn volgens de Verenigde Naties sinds woensdag zeker 88.000 mensen gevlucht voor de Turkse aanvallen. In de Duitse stad Hannover betoogden Koerdische demonstranten en betuigden hun steun. dat de weerstand in Afrin besteed blijft, de Turkse president, die zich ja eigenlijk mens nennt, daar onschuldige mensen en civilisten tötet. Ja, president Erdogan doodt in Afrin onschuldige burgers, dat zei deze demonstrant. Bij de Oostvaardersplassen zijn drie dierenactivisten opgepakt. Ze waren over een hek geklommen om boswachters te belagen... nadat die een hert hadden doodgeschoten. Ha! Hij leeft nog! nou! Nee! Nou, volgens staatsbosbeheer berust het allemaal op een misverstand... want het hert was al dood en de bewegingen kwamen alleen door stuiptrekkingen. Nog nooit werden op 17 maart zulke lage temperaturen gemeten als vandaag. Veel sportwedstrijden werden afgelast... en voor andere voetballers was het blauwbekken. Met die jas aan is het al heel koud. Je moet veel bewegen en je moet hard rennen... en je moet veel kleren aantrekken ervoor. Toevallig openen veel campings dit weekend hun deuren. In deze kerven was het 3 graden omdat de kachel uitviel. Want uh, die staat op gas en die zet ik s'nachts liever niet aan. Waarom gaat u die gewoon lekker naar huis? Nee, want gisteren was het heerlijk. Dan is het vandaag maar even afzien en daar ik naar huis. Precies, weer of geen weer. We gaan. And that's the spirit. En dan is dichter F. Starik op 59-jarige leeftijd overleden. Hij was vooral bekend vanwege de gedichten die hij voordroeg... op begrafenissen van eenzaam gestorven mensen. Ook trad hij regelmatig op in Met het oog op morgen. Bijvoorbeeld op 6 oktober na het overlijden van Eberhard van der Laan. Terwijl jij tot in de stegen van de stad doordesemd bent. En dagelijks tussen de mensen met hun ziektes en hun zorgen komt. Het is niet moeilijk om geliefd te zijn. Je moet het alleen even worden. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En geen klepperende brievenbussen of ploffen op de deurmat morgen. En daarom gaan we de grens over voor het krantenoverzicht. Naar Colombia, naar vertaler en schrijver Nico Verbeek. Goedenavond meneer Verbeek, waar maken de media in Bogota en Medellin zich druk om? Eh, nou vandaag is er uh, veel in de krant te lezen over de verkiezingen nog steeds van vorige week. En daar stond een, een aardig verhaal in uh, de LX Spectador, een krant uit Bogota, Het Openbaar Ministerie stelt voor om de zetel, de senaatzetel van Aida Merlano af te zeggen of weg te, uh, te halen. Er is namelijk een politieinval geweest in de campagnezetel van deze kandidaat. En daar werden miljoenen pesos gevonden, geldtelmachines, vuurwapens. En het bleek dus dat deze kandidaat, senator, zich bezighield met het kopen van stemmen. Daar had ze samen met haar familie een heel fabriekje gebouwd. En is dat uitzonderlijk in Colombia? Dat is eigenlijk niet uitzonderlijk, nee. Dat is eigenlijk vrij normaal. En, en dat is een beetje het, ver, het, het, het vervelende ook. Het, het, het, Zo'n zo bericht komt dan in de krant en daar is dan een paar dagen wel wat over te doen. Maar iedereen weet eigenlijk ook wel dat andere senator, senatoren en andere afgevaardigden... Eh, precies hetzelfde doen, alleen het geluk hebben dat ze niet betrapt worden... Ja, de politie kan niet alles weten. Zijn er ook luchtige, leuke nieuwtjes in Colombia? Vandaag werd de, de, de Colombiaanse selectie bekend voor het WK. Een van de dingen die, die we opvielen was dat een, een speler... De Edwin, Edwin Cardona, die was niet opgeroepen. Want die is vijf uh, wedstrijden was die geschorst. Uh, dat, uh, dat gebeurde een paar maanden geleden bij een uh, vriendschappelijke wedstrijd tegen Korea. Toen maakte hij uh, een discriminerend gebaar door een spleet oog te maken zeg maar, naar een uh, Koreaanse speler. En dat heeft de FIFA meteen bestraft met uh, vijf wedstrijden uh, schorsing. En dat werd in Colombia eigenlijk best wel positief uh, ontvangen. Uh, iedereen was het er wel mee eens dat dat helemaal niet goed was. Dat het heel veel te ver ging, wat hij deed. En dat, dat is wel grappig, dat, dat, dat, die reactie. Want Colombia heeft eigenlijk altijd... Of ze voelen dat ook zo, dat zij vaak het mikpunt zijn van, van discriminatie. En dat er ook veel grappen worden gemaakt. Nou ja, maar het is over drugsgebruik. Precies, hè? je kent die memes waarschijnlijk wel, dat je Colombiaanse spelers aan die krijtlijnen ziet snuiven, weet je wel, dat soort dingen. Elke keer als Colombia het nieuws is, meteen die connectie met cocaïne en dat vinden ze echt heel vervelend. Dus, dus ze kunnen zich wel voorstellen dat als je dat bij anderen doet, dat het heel vervelend is. Dus dat vond ik wel grappig, dat die reactie, dat je niet denkt van nee ho, oh, vijf, vijf, vijf wedstrijden, nee, nee, nee, ze vonden het eigenlijk wel goed. Het was uh, dikkes, eigen schuld, dikke beeld. Bedankt. Nico Verbeek vanuit Colombia. En uh, nou, u spreekt een uh, aardig woordje Spaans. Deze onderwerpen uitgebreid in de Colombiaanse media. aan het leven, noemt Jacqueline Govaart haar cd Lighthearted Years. En uh, dit was het uh, titelnummer. De diplomatieke spanning tussen Groot-Brittannië en Rusland... loopt steeds verder op. Vandaag werd de Britse ambassadeur... door het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken op het matje geroepen. 23 diplomaten moeten hun biezen pakken... en het Britse consulaat in sint petersburg gaat, wat de Russische autoriteiten betreft... binnen afzienbare tijd dicht... Ik ga over die situatie praten met Rusland-deskundige Helga Salomon. Goedenavond. Goedenavond. Ja, is er verband. Morgen zijn er dus uh, verkiezingen, presidentsverkiezingen in Rusland. De eerste stembussen zijn al open in Biringovski in het verre oosten. Uh, mm -hmm. Is er verband met die uitzetting van die 23 diplomaten, denkt u? Ja, ja, het klopt inderdaad. Het oog loopt ook hier weer voorop. Want de verkiezingen zijn begonnen om 11 uur. En uh, het is natuurlijk zo een beetje vreemd. Uh, Theresa May heeft begin deze week gezegd dat ze 23 Russische diplomaten gaat uitwijzen. Nou, is het gebruikelijk dat bij zoiets een tit voor tat komt, zoals de Britten dat zeggen, dat er meteen een reactie op komt? Dat is gebruikelijk. Het is dus een beetje vreemd dat Rusland dat nu pas doet, op zaterdag. En dat kan natuurlijk geen toeval zijn. Dat moet natuurlijk. Met die, met die verkiezingen van morgen te maken te hebben. En uh, wat u uh, niet noemde, ook de British Council is gesloten. Dat is een dat soort cultureel instituut. ja, ja en de, Ik zag net het Russische journaal en dan zegt iemand van de geheime dienst... want zo wordt dat ge geframed. Ja, die British Council, daar deden ze dus ook inlichtingenwerk. Ah ja, terwijl ze alleen een beetje boeken en films verspreiden... Ja, nou ja, ze, ze proberen wel het gedachtegoed te verspreiden... maar ze, worden, ze staan al langer onder voet. Tijdens die moord van Litwinenko kregen ze ook last... maar alles wordt ge, geschetst als het Westen is tegen ons. He, ze zijn niet bezig om, om ons regime onderuit te halen. Het wordt omgekeerd als het ware het verhaal. U kent de ziel van de Russische kiezer vast beter dan ik... maar uh, de, werkt dit politiek? Spreekt dit de kiezer ja. aan? Ja, helaas werkt dat. U moet zich voorstellen dat de gemiddelde Russen... He, Ivan en Natasja met de bondmuts... die zien het Russische tv, die zien de staatszenders. En het punt is, het gaat niet goed in Rusland. Al jaren niet door die kostbare buitenlandse avonturen... in Oekraïne en Syrië. Dus wat doet Poetin? Hij... Hij creëert weer een vijandbeeld, zoals de Sovjet-Unie dat ook deed. Dus hij spreekt de onderbuik aan. En daarmee creëert hij bij zijn kernelectoraat een draagvlak. Van, we hebben een vijand, dus we moeten als één persoon... Opstaan. En dat werkt, want Russen zijn gevoelig voor dat, die verloren glorie. En Poetin doet alsof hij dat weer teruggeeft. Dus dat geeft een prettig gevoel in de onderbuik van de Russen. Hij appelleert aan heimweegevoelens, aan gevoelens van nostalgie... naar ja, dat oude Sovjetrijk. Ja. Ja, en bovendien is het zo, er is een opiniepeiling gedaan... al een aantal jaren geleden, en het komt keer op keer naar voren. Russen zien angst voor Rusland, zoals angst voor de Sovjet-Unie ook was. Dat zien zij als een vorm van respect. En daar speelt Poetin heel erg op in. Het erg is dat hij niets anders meer doet. Want het land zakt langzaam weg in een economisch moeras. Dus dit is ook wel een fijne afleidingsmanoeuvre, die, die oorlog met de Engelsen. Ja, nou, je kunt zien eigenlijk sinds de derde termijn van Poetin... en we gaan dat dus nog veel meer zien. Hij voert geen levensvatbaar beleid in eigen land. Hij zet al zijn kaarten op een kostbaar buitenlands beleid. Op defensie, zoals de Sovjet-Unie dat deed. Dat kost handenvol geld. Rusland staat in de wereld bekend als een schurkenstaat. Maar het vreselijke is, het werkt. En dat Poetin dit nu doet, dat hij niet alleen dit voor tat doet... 23 diplomaten, maar ook het consulaardicht, ook de British dicht dat dat ja, doet dat erg voor de ja, maar dat doet erg vrezen voor de vierde termijn. Want als iemand dacht dat deze man voor reden vatbaar was... en dat het misschien nog goed komt... ja, het lijkt nu toch dat die Koude Oorlog zich in zijn vierde termijn... dat die echte Russen en ons niets anders meer te bieden heeft... dan dat creëren van dat grote vijandbeeld. Zeg, laten we tot slot even vooruitkijken op, uh, op de uitslag morgen. Hier wordt wel geklaagd over mm -hmm. een saaie gemeenteraadscampagne... die nergens over gaat. Maar dat geldt mm -hmm. voor de presidentscampagne in Rusland al helemaal, hè? Ja, ja, ik ben wel blij dat ik hier bij het oog al de uitslag bekend mag maken. Want, ja, deskundigen u heeft gaan er vanuit. mevrouw Salomon. Ja, ja, ja dat, dat gun ik u graag. Ja, de deskundigen gaan ervan uit, En het is leuk om te zien dat Poetin 69% van de stemmen krijgt. Nou, is, kunt u misschien vragen, waarom niet meer? Nou. Ze willen ook doen het Kremlin alsof het toch zo vrij is. Dus ze zijn uitgekomen om dit percentage. Dus alle gouverneurs in het land, alle schooldirecteuren, alle uh, directeur van ondernemingen hebben het, het, het bevel gekregen dat 69%. ze daarvoor moeten zorgen. Ja, 69%. Ik vind het geloofwaardiger dan 97%. <laughs> dat is ook precies het idee, ja, dat het geloofwaardig overkomt. Nou, dan loop ik er helemaal in met open ogen. Da Dank u wel, Helga Sademo. <laughs> Graag gedaan. En mevrouw Salomon is Rusland-deskundige. Herman tjink minister van Staat... kreeg vandaag de Comeniusprijs uitgereikt... hier vlak in de buurt, in, naar de vesting namelijk. Hij is, eh, na onder meer Louise Fresco en Geert mak de zevende winnaar van de prijs. Een prijs die wordt toegekend aan mensen... die een belangrijke bijdrage hebben geleverd... aan onderwijs, wetenschap, cultuur of vorming. In zijn dankwoord hield hij een kritisch betoog... over de Nederlandse samenleving en de overheid. En ik eh, wens u van harte welkom, meneer tjink Dank u wel. U zei harde dingen eigenlijk, zoals sinds de jaren tachtig is er in onze staat een sluipende crisis aan de gang, een soort betonrot. Wat bedoelt u daarmee? Dat we sinds de jaren tachtig, of eigenlijk sinds onze ontzuiling, niet meer hebben nagedacht over een aantal zaken waar je wel over na moet denken. Eh, wat de democratische rechtsorde inhoudt, die we zeggen eh, te aanvaarden, niet alleen maar ook te willen versterken. En die noodzaak was aanwezig... omdat de ontzuiling, of de verzuiling... was eigenlijk een heel organisch geheel met verbindingen. Uh, dan dat, heeft u het over de tijd dat je nog een Rooms-Katholieke uh, gemeenschap had... in uh, Nederland, precies, een protestants-christelijke... Uh, ja, uh, een socialistische, een democratische socialistische, dat en, is lang geleden. En de liberale uh, tegen wil en Dank, zoals dan werd gezegd. Uh, en toen dat uit elkaar viel en een aantal verbindingen werden verbroken... zagen we dat in zekere zin als een bevrijding... van de knellende banden. Maar we hebben eigenlijk niet meer nagedacht... over wat daarvoor in de plaats kwam. Want ik herinner me die tijd wel... de blijdschap over meneer Pastoor komt niet meer langs... om gezinnen voor te schrijven hoeveel kinderen er geboren moesten ja, worden. Het was echt emancipatie. Het was emancipatie, maar uh, daar kwamen een paar vragen uit voort... die we eigenlijk nauwelijks uh, hebben gesteld, laat staan, beantwoord... De vraag bijvoorbeeld, wat is de functie van de politiek? Uh, dat is toch iets anders dan besturen en besturen is regelen. Uh, waarom hadden we die vraag moeten stellen? Omdat die politiek in dat verzuilde stelsel een plaats had... een legitimerende functie van datgene wat via de zuilen naar boven kwam. Uh, wat is de waarde van de bureaucratie? Bureaucratisering zijn we allemaal tegen, maar... De bureaucratie. Ambtenaren heeft, heb je nodig. Ambtenaar heb je nodig. En die horen loyaal te zijn. Maar ook kritisch en inhoudelijk deskundig. Kun je zeggen dat de generatie van onze ouders. die die verzuiling echt aan de lijf heeft meegemaakt. daar middenin zat. meer nadacht over. ja, zeg maar waarden en normen. die ten grondslag liggen aan de democratie dan wij? Ze hadden in ieder geval waarden en normen. want dat was een, de basis van de verzuiling. En daar was een democratisch. Uh, ja, een vorm van democratische rechtsorde opgeënt. Als je die verzuiling eronder uithaalt. Van Milo heeft wel eens gezegd. De zuilen waren weg, maar het dak bleef. Maar dat zweeft. En dan moet je dus nieuwe zuilen. of in ieder geval nieuw fundament onderbreken. En dat is eigenlijk nooit gebeurd en in Dat, dat die is jaren. eigenlijk nooit gebeurd. En we hebben dat op proberen te vangen. door de overheid als bedrijf te zien. Uh, ook niet meer zien dat de overheid geen bedrijf is. Uh, en heel sterk alles te eiken op winst en verlies. Hoeveel mag het kosten? Hoeveel brengt het op? En als we iets hebben geleerd, denk ik van alle uh, ja, wat ik maar noem bestuurlijke ontsporingen, uh, de nationale politie, die ICT-projecten, is dat als je alleen meet op financiën, zonder de inhoud en de inhoudelijke deskundigheid, daarbij te betrekken en dus de onderliggende waarden... dan kom je altijd duurder uit. Het is een overheid van, van boekhouders geworden, van regelaars geworden... niet van denkers. Het is vooral een overheid geworden die het politieke debat niet meer voert. En dat is essentieel voor de legitimatie van de politiek... en de politieke keuze die je maakt, zijn twee dingen. Ten eerste, politiek gaat altijd over waarden, is keuze maken. En ten tweede die keuze ook legitimeren door daarover te discussiëren. Maar als je alles dichttimmert, dan wordt die discussie dus niet meer gevoerd. En dan weten mensen ook niet meer of de problemen die zij ondervinden... serieus worden uh, besproken. Dan wordt de politiek een soort dak, maar niemand weet van welk huis, zeg maar. U heeft wel een uh, erg somber beeld in uw lezing, in uw dankwoord... van de moderne tijd, zo zegt u over... De zondag, waar vroeger de kerkgang uh, plaatsvond, hè? maar ja, lang geleden. Uh, ja, wat kwam er voor in de plaats? Het consumentisme, fun shopping op zondag. Dan denk ik, nou, een beetje karikaturaal beeld. Ik bedoel, er zijn mensen die hun zondag toch anders doorbrengen dan bij Ikea. Ja, maar er zit iets achter. Wat is in de plaats gekomen voor uh, die, die normen en waarden... waar we eerst zo te sterk, in zekere zin, aan waren gebonden? Uh, en als je dat als het ware niet meer weet... dan weet je eigenlijk ook niet meer... waarop die democratische rechtsorde is gebaseerd. Uh, en ik, ben, ik ontken altijd dat ik somber ben. Ik zeg uh, vaak... ik ben redelijk somber over de politiek... maar ik ben eigenlijk redelijk optimistisch over de maatschappij. Uh, als je kijkt wat er in de maatschappij allemaal... niet in de uh, negatieve... En de zorgelijke en de boosheidssfeer. Nee, er zijn ontzettend maar, veel vrijwilligers. Hulp zijn, en, uh... en is heel veel creativiteit. En wat, ik, wat eigenlijk de groot, de, de voornaamste boodschap was: als de uh, vertegenwoordigde democratie hapert, dan komt het op de maatschappelijke democratie aan. En dan moeten burgers meer dan ze tot nu toe gedaan hebben zich realiseren dat democratie afhankelijk is van hun eigen inbreng... en hun eigen opstelling en hun eigen positie kiezen. Maar, maar dit lijkt alsof mensen niet mogen winkelen op zondag. Nee, ze mogen best winkelen op zondag. Alleen, ik vond dat, dat een beetje overdreven. Misschien funshopping tegenover de zondagse kerkgang. Maar u slaat er in ieder geval op aan... en dat geeft mij de gelegenheid om het verder uit te leggen. De, de vraag is dus, wat is het verbindende... Uh, in de samenleving, waar er zoveel, uh, zoveel behoefte is aan verbinding... maar ook zoveel uh, elementen die aan die verbinding kunnen bijdragen. En zouden we misschien daar iets meer naar kunnen kijken... dan naar de boosheid uh, van mensen. Uh, en dat was ook eigenlijk een belangrijk element... in, het, uh, in de prachtige toespraak die Ernst heers uh, vanmiddag hield. En die ook zeer uh, het lezen... En overdenken waard. En vast wel over het thema verbinding en normen en waardiging. Ja, het interessante was dat hoe wij, hoe zeer wij van verschillende achtergrond zijn. Uh, we heel complementair. Want hij komt uit de CDA-hoek, u uit de PvdA-hoek. Ja, zeker. En uh, onze, onze achtergronden ook in, in uh, andere opzichten is verschillend. Maar hoe complementair we waren uh, in... De wijze waarop we keken naar eh, niet alleen wat er niet goed ging, maar ook naar wat er wel kon. En Waar en ziet u die verbindingen? Waar zijn de sprankjes hoop? Nou ja, een, helemaal aan het eind um, ben ik ook ingegaan op Europa. Uh, en dat was niet voor niks. Uh, dat was uit gedachte: de nationale democratische rechtsorde kun je niet meer handhaven op jezelf. Uh, daarvoor heb je anderen nodig. Uh, en uh, die andere, dat is Europees verband. Waarom? Omdat we Europa zoveel meer is dan een vrije markt. Europa is een waardegemeenschap. En naar de mate waarin, zoals Luc van Middelaar zegt, de regelpolitiek een gebeurtenissenpolitiek wordt. Nou, dat Europa positie moet kiezen, uh, niet alleen economisch, maar vooral ook geopolitiek. Er is zo net over Rusland gesproken, maar ook cultureel. Onze culturele waarden zijn niet meer automatisch de universele waarden. Eh, naar die mate moeten we als het ware... ook dat, dat normatieve element van Europa herijken... en opnieuw zeggen, waar ging het, waar, wat zijn onze gemeenschappelijke waarden... in eh, Europa, eh, historisch ook gesproken. U bent streng voor de regelneven van de Nederlandse overheid. U verwacht veel van Europa. Dan denk ik juist van, ja, het is wel een Europese Unie... met ook Polen erin... Hongarije erin, Slowakije erin. Die denken toch iets anders over de rechtsstaat en over waarden en normen dan wij? Ja, dat is ook een van de redenen uh, dat ik uh, bepleit om uh, terug te keren naar niet alleen wat doen we aan de economische groei, maar wat zijn onze gemeenschappelijke achtergronden, geschiedenissen, waarden. Omdat uh, niet alleen. We kunnen vreselijk zorgelijk doen, en dat is misschien ook wel terecht... over Polen en Hongarije. Maar als je niet tegelijkertijd ziet dat de inclusiviteit... van je eigen democratische rechtorde langzamerhand wordt uitgehold... dan word je minder geloofwaardig. Het is, het is natuurlijk heel mooi om eh, zorgen te maken... over de beperkingen die aan het constitutioneel hof in Polen worden aangelegd. Maar als je een land bent wat niet eens een constitutioneel hof heeft... Eh, dan... Eh, is dat toch iets minder uh, uh, geloofwaardig dan wanneer je zou willen nadenken over de vraag... zou het niet verstandig zijn als we ook onze eigen grondwet... iets meer verankerden dan tot nu toe. Zie ook de balk in je eigen oog. Bijvoorbeeld. Bedankt, Herman tjink En uh, gefeliciteerd met de Comeniusprijs. Dank u wel. op voor de mensenrechten en werden in 2011 ontbonden. Nou, De geschiedenis in een uh, notendop van de Amerikaanse groep R.I.M. Dit was Fall on Me. Het is code rood in de gemeenteraadscampagne. Met de verkiezingen van woensdag voor de deur... wordt manisch geflaaierd en druk geadverteerd. Alles om de zwevende kiezer bij je eigen partij te laten belanden. Nou, Of dat een beetje wil lukken... ga ik bespreken met ons eigen oogzwevende kiezerspanel... U kent ze misschien nog wel van vorig jaar... toen we ook geregeld met ze praten over de landelijke verkiezingen toen. En de delegatie vanavond bestaat uit Babette Consalves uit Ulvenhout... die in een bakkerij werkt en stemt voor de raad in Breda. Deze begrijp ik eigenlijk niet, in Ulvenhout wonen, maar... Ja, wij Bre zitten bij gemeente Breda. Dus uh, alle... Heel Ulvenhout. Heel Ulvenhout, ja. En dan heb je nog een stukje buitengebied. En dat zit volgens mij bij uh, gemeente kaam alve Maar uh, wij vallen onder Breda. kaam alve dat is van de drugs. Ja, ja. <lacht> yeah. Yeah. Nou, wel de grotere delen van Brabant. <lacht> oh ja, <sorry>. uh, <lacht> Dit was Rini Sprengers, muzikant die we hoorden. <lacht> uh, vorig jaar nog afgevaardigd van Utrecht, zeg maar. Maar inmiddels verhuisd naar de kaasstad Gouda. Ja, kaas, kaarsen en stroopwafels. ja. Vooruitgang? Nee, een tussenstation. <laughs> <laughs> op weg naar een grotere hoogte. En de derde is wiskundeleraar Jeroen Duinenveld... uit de Bloembollenbastion Hillegom. Ja. Uh, weet u nog waar uw keus uiteindelijk op viel... bij de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar? Ja, ik heb uiteindelijk gestemd op de ChristenUnie. En waarom was dat ook alweer? Uh, nou, jeetje, dat is zo'n heel proces toen geweest. Een uh, aantal partijen vielen voor mij af uh, vanwege standpunten. Uh, ik zat toch twijfel tussen uh, CDA, een beetje ChristenUnie. Maar ik vond het verhaal van uh, Segers en uh, vond ik uh, erg goed. En ik was niet zo heel erg met de CDA. Dat wordt mijn buurvrouw een beetje boos. Maar ik was niet zo van het Wilhelmus <lacht> en dat soort dingen in dit onderwijs, <lacht> dus dat, uh, dat wil... het onderwijs. Meer van het sociaal-christelijke. Ja, ja. <lacht> Mevrouw Consalves, heeft u inderdaad uiteindelijk CDA gestemd vorig jij? Ik heb uiteindelijk CDA gestemd, dat klopt. Vanwege het Wilhelmus? Nee. <lacht> nee, gewoon inderdaad het hele proces wat we daarvoor als zwevende kiezers hebben doorstaan. En um, ja, uiteindelijk is het gewoon inderdaad uh, het vertrouwde gezicht um, van Buma. Dus gewoon inderdaad het CDA geworden. En Gini Sprengers waarop uh, viel uw keuze uiteindelijk voor het uiteindelijk jaar? Uiteindelijk is het GroenLinks geworden toch? Ja, nou, veel dubben. Ja, GroenLinks. Dan kreeg je hem ook nog Partij voor de Dieren. Ja, inderdaad, ja, dat was uh, het grote dilemma. Maar het werd GroenLinks uiteindelijk toch. Ja. We leven nu een jaar later. Uh, mevrouw Kansel is erg druk bezig met de gemeenteraadsverkiezingen? Nee. <lacht> nee. Ik had na vorige keer zoiets van: ik ga nu gewoon lekker om mijn gemak doen. Tot ik op een gegeven moment door jullie geweld werd. Van uh, zou je nog een keer mee willen doen in de uitzending. En toen dacht ik, nu moet ik nu moet ik na gaan aan de slag. <lacht> <lacht> dus ik heb vanochtend inderdaad uh, de stemwijzer gedaan, uh, yeah. netjes, Reda ingevuld. En toen kwam ik op een partij uit. De P van de A. En dacht ik, daar ga ik dus niet op stemmen. Waarom niet? Als je erop uitkomt bij de stemwijzer, dan moet je dat toch doen? Ja, nee. Want, <laughs> ik moet gewoon eerlijk zijn. Ja, ik vind die Ascher, vind ik gewoon helemaal niet leuk. <laughs> Dus, maar die is natuurlijk landelijk. Dus ik ben toch weer de CDA-programma gaan bekijken. En uh, mijn gezin, uh, mijn middelste dochter mag voor het eerst stemmen dit jaar. Uh, die zit in Ierland, dus mijn man is gemachtigd. En die kwam op Breda 97 uit, en mijn man ook. Dus dan ben ik ook die partijprogramma's... lokale lo partij. Lokale partij. Die ben ik ook nog maar gaan lezen. Ook het VVD, want uh, daar ben ik in het verleden ook nog wel eens op uitgekomen. En na aanleiding van het lezen van de programma's... wordt het toch echt, denk ik toch wel weer het CDA. Het is een en, beetje een buikgevoel dit, hè, wat u verwoordt. Ja, dat klopt. Um, en ja, zoals ik dan ook al wel eens... Uh, of je nou door de kat of door de hond gebeten wordt... er is een potje waar ze het mee moeten doen. En of je nou de VVD, CDA, de Breda 97... Um, ik woon in Ulfnuit en daar is gewoon allemaal super leuk geregeld. En goed geregeld. Dus ja... Ik ga gewoon weer lekker voor het CDA. De welzijn en het zorgen voor elkaar kwam daar eigenlijk ook wel weer naar boven toe. Meneer Duijnenveld, hoe staat het met de verkiezingskoorts in Hillegom? En hoe het in Hillegom zelf is, dat weet ik niet precies. Maar ik was zelf, ik ben wel altijd vlak voor de verkiezing vorig jaar natuurlijk uitgebreider gedaan vanwege hier het oog op morgen. Maar normaal ga ik, want in de week of twee van de wel even toch even kijken wat, er, um, nou ja, wat, er, wat de partijprogramma's zijn. Uh, dus en waar ja, dat, doet u dat? Hoe doet u dat? Uh, gewoon simpelweg tegenwoordig kan je gewoon Google invullen: D66 Hillegom of CDA Hillegom. En dan kom je op hun site uit en dan zie je een hele partijprogramma staan. Dan ben je in Hillegom vrij snel klaar, want we hebben maar zeven partijen, we hadden het net hier in het kamertje... Hiernaar, het heeft met z'n allen erover, Amsterdam heeft er dertig... dan heb je iets meer uit te zoeken. Uh, maar in hele zijn zeven partijen... waarvan vijf landelijk en twee uh, lokaal. Dus ja, dan ga je dat toch even bekijken. Uh, dus ja, op die manier bereik je je een beetje voor... En wordt het weer de ChristenUnie dit jaar? En de uh, ChristenUnie doet niet mee in Hillegom, dus dat wordt uh, lastig. Ja, <laughs> dus die lastig. Uh, nou vind ik sowieso al um, dat ik denk dat je heel erg moet uitkijken. Uh, je ziet vandaag, zag ik ook op de NOS-site een blog staan uh, met alle dingen die er vandaag gebeurden. U noemde net al uh, Rode Zaterdag. Uh, ja, dan zie ik Rutte lopen en Zegers lopen en allemaal. denk ik, ja, maar het, het gaat om wat er speelt er in, in mijn geval Hillegom en, uh, en in Gouda uh, en in Breda. Stort het um, u, die landelijke les? Ja, aan de ene kant wel. Politici? Ja, aan de ene kant wel, want um, het kan best wel zijn dat je um, uh, iemand een verschrikkelijke vent uh, vindt of een verschrikkelijke partij vindt landelijk, maar dat het lokaal uh, een hele goede partij is. Of net andersom, dat je het landelijk een fantastische partij vindt, maar dat ze lokaal er geen ene uh, hout van bakken. Dus um, ik snap aan de ene kant dat ze in de, in de openbaarheid willen komen, duidelijk maken uh, want ik denk dat heel veel mensen uh, in een uh, stad of dorp niet eens weten wie er voor hun uh, uh, in de gemeenteraad zouden zitten. Door Rutte en door enzovoort kom je toch wel in ieder geval, wordt het duidelijk. Maar ik vind het af en toe wel storend. Um, en uh, ja, dus dat vind ik wel lastig, daar probeer je een beetje doorheen te kijken. En bent u er al uit wat u woont. Ja, zeggen. En ik ben er grotendeels uit. Uh, en dat gaat het CDA worden. Dus ik yeah, kijk even yeah, naar yeah. de buurt um, Dus ja, dat is sowieso. Ja, er zijn minder uh, ja, minder partijen. Uh, en dan vallen er um, ja, een aantal. Af, omdat ik het daar niet geheel, uh, geheel mee eens ben. En het zit, het zit wel dicht bij elkaar, onder een lokale partij, bevolkensbelangheiligom en VVD, Zit, ben ik ook wel mee bezig, maar het gaat waarschijnlijk het CDA worden. Meneer Sprengers, uh, verhuizen ze dus uit Utrecht naar Gouda, dat, dat lijkt me heel lastig als je in een nieuwe gemeente komt te wonen. Je kent daar eigenlijk geen hond, uh, je weet helemaal nee. niet wie die lokale politici zijn. Nee, hoe, ken je niet. Nee. Hoe oriënteer je je dan? Uh, nou, je oriënteert je. Ik heb inderdaad even uh, gekeken naar de, naar de uh, stemwijzer. Ik heb uh, politieke partijen naar een paar programma's gekeken... Maar je kent de, de, de lokale discussies nauwelijks. Uh, ik heb ondertussen ontdekt dat er blijkbaar enorm discussies... over de havensluis in Gouden, of die wel of niet open moet. Dat is een nou, dat lijkt me een heel urgent iets. Ja, ja. En, en dat ja. heeft met toerisme te maken met, uh, en, ja, en met groei. De meeste gemeente gaat het over, over de... de buitenwereld. Nou, nee hoor, over het zwembad. Ja. ja en de schouwburg in hoeverre je die moet subsidiëren... dat is ook een enorme discussie blijkbaar. Omdat Gouden een enorme kernfunctie heeft voor het Groene Hart. En dus heel veel mensen trekt van buiten, ook in de en dan denken ze, jezus, moeten wij met de kleine gemeente... die hele Schouwburg betalen? Dat is ook niet eerlijk. Dus ja, dat soort debatten krijg je dan. Maar ja, ik, ik, ik, ik denk dat ik toch weer bij GroenLinks links... of partij voor het dier uitkom. Want ik denk dat de belangrijkste... Ja, en wat vinden die van de hoogwatersluis dan? Moet die open of dicht? Ik heb geen idee. Heb ik nog, daar ga ik nog wel uitzoeken. <lacht> ik denk dat die... Dat de... Die sluist niet zozeer voor het waterbeheer, maar vooral voor het toerisme. Want dan kunnen ze aan die kant de stad in, namelijk met de plezierbootjes. Dat is belangrijker. En voor het waterbeheer is die niet nodig. De waterbeheer zit op een andere discussie, volgens mij. Dat zit op het niveau van de waterschap natuurlijk heel sterk. Want die moet het echte waterbeheer doen, en niet de gemeente. Maar u vindt duurzaamheid belangrijk? Ik vind duurzaamheid, ja, dat is waanzinnig belangrijk, volgens mij. En ik denk dat heel veel politieke discussies eh, landelijk ook eh, lokaal spelen. Er is nu een enorm debat over sociale huurwoningen bijvoorbeeld. Dat speelt in Gouda ook enorm. In de mate waarin je zeg maar, aan je woningvraag kunt voldoen. en is dat voor iedere doelgroep bereikbaar? Nou, dat is in Goud ook een enorm probleem. Dus ik zie dat de landelijke politiek daar een hele bijzondere rol speelt. Die hebben dat natuurlijk waanzinnig gedecentraliseerd. maar tegelijkertijd hele strakke regels landelijk gemaakt. waardoor er heel weinig ruimte is voor de lokale gemeentes. Mevrouw Gonsalves, uh, in Gouda speelt dus bijvoorbeeld die kwestie van die sluis en van de schouwburg. Uh, wat zijn de dringende kwesties in Ulvenhout... Uh, ja, dat is heel algemeen heel groot, want we hebben een uh, paar weken geleden hebben wij uh, vanuit de gemeente Breda een begrotingspel gekregen, want er is een potje wat verdeeld mag worden uh, in Ulfhout. En waar wij dat aan gaan verdelen, daar hebben ze in een begrotingsspel gedaan. Dus ik zijn een hele hoop kleinere groepjes geweest... die een spel gespeeld hebben. En aansluitend van dat spel zijn wij, zeg maar nadat nou je alles ingevoerd... Zoiets als Monopoly vroeger. Ja, bijvoorbeeld. En dan kwam je op een gegeven moment tot de conclusie. En die hebben we ingevoerd bij de gemeente Breda. En toen zijn wij allemaal uitgenodigd bij de gemeente Breda. En hebben we dus al die stellingen die daaruit zijn gekomen... hebben we met de desbetreffende mensen van de gemeente die daarover gaan... hebben we daar een beetje over kunnen brainstormen. En nou komt daar een conclusie uit. En dan gaat dan weer via de wijkraad komt dan weer terug bij de mensen in Ulfhout. En wat daar voor mij in ieder geval heel erg uitkwam... is dat dus de rust en het uh, groene, uh, want wij wonen tegen het bos aan... dat dat een beetje gewaarborgd blijft. Uh, dat de fietspaden voor de oudere mensen... want Ulfhout is ook een redelijk grijze gemeenschap... dat die ook begaanbaar blijven. En dat waren wel dingen die voor mij daar uitkwamen. En daar kwam dus bij het gemeente ook weer keurig netjes naar boven, dat ik dacht van, wauw, ze luisteren eens dus, uh, naar ons. Nou moeten ze er ook wel iets mee gaan doen. Maar dat is het <laughs> <zwak, ja. laughs> tweede. Maar het is een maar leuk begin, begin dat je een spelletje was... mag spelen ja, met maar elkaar. Ja, maar op zich vond ik dat wel een heel leuk iets. Want je komt dan uh, met elkaar, want we hebben dat met de hele straat gedaan. kom je op een gegeven moment op bepaalde punten. En dan kom je, nou, dat is gewoon superleuk om te zien. En te horen wat iedereen dus eigenlijk heel belangrijk vindt. Meneer Deineveld, hebben ze dat in uh, Helligrom ook zo'n uh, spelletje nee, spelen met de burger? Ik wil er heel nee, komen nee, wonen. Dat, uh, nee, dat Nee, dat hebben we niet. Wat zijn de dringende kwesties, de brandende ja, kwesties? Er zijn er, er eigenlijk om? momenteel twee. Eentje is, en dat speelt al meer plekken in Nederland... maar in de Bollestreek is dat heel urgent, is de woningbouw. Amsterdam, zoals bekend is, loopt vol. Dus gaan de mensen die gaan naar Haarlem. Dat is natuurlijk westelijk, dat ligt er direct aan. En heel veel mensen uit Haarlem zakken dan de Bollestreek in. En ja, dus daar komt gewoon heel veel nieuwbouwprojecten... die worden gewoon grotendeels... Nee, er komen heel veel Haarlemmers de Bollestreek inwonen, waardoor het voor Hillegommers, nog niet van mijn leeftijd... maar van zeg maar twintigers die net afgestudeerd zijn... En een beetje in die leeftijd is het heel moeilijk om in Hillegom uh, en in de hele Bollestreek een woning te krijgen. Dus dat speelt wel echt in de hele Bollestreek. Wat ook in de hele Bollestreek eigenlijk wel speelt, is dat er een. Uh, daar is men al heel lang mee bezig. Een verbinding wil aanleggen tussen de A4, de snelweg Amsterdam-Den Haag, en de Bollestreek. Als u de kaart zou pakken van hoe de Bollestreek er 50 jaar terug uitlag en nu, uh, dan zijn eigenlijk de wegen nog steeds hetzelfde. Maar er zijn meer mensen komen wonen. En waar vroeger heel veel in de, in de Bollestreek werkte, werkte nu heel veel. Ja, Amsterdam, Schiphol, is allemaal in de buurt. En dat moet nog steeds over ongeveer hetzelfde wegennet. Uh, dus daar zijn zelf al de hele tijd bezig met een weg. De Duimpolderweg, zoals die heet, die is nu in tweeën gehakt. Het eerste stuk tot Hillegom. En vlak voor de kerst kwam daar ineens een plan... dat die weg aangelegd zou worden... ongeveer dwars door een industrieterrein heen... en over woningen, dwars over een nieuw aangelegde manege. Dus daar is heel veel weerstand tegengekomen. Dat is wel gemeenteraadsbreed van gezegd. En eigenlijk ook met alle gemeentes in de regio... van daar moet hij niet komen. En daar speelt nu al heel erg van, moet hij er komen? Nou, daar is men het grotendeels deel over eens. Maar waar en hoe en hoe gaan we het inpassen? Want het gaat gedeeld door de natuur... Nou, dat willen we dan uit de aquaduct natuurlijk nou, enzovoort. Dus, de, dus die twee dingen die spelen eigenlijk wel uh, heel erg in de, de regio. Nog heel kort even, want je mag woensdag ook je stem uitbrengen... voor het raadgevend referendum uh, over de nieuwe wet... op de inlichting en veiligheidsdiensten. Bent u daar al uit, Rini Sprengers? Ja, dat, daar ben ik ook uit, daar ga ik tegenstemmen. En waarom? Ik heb, er was ook een peilingje, daar kwam ik tegen op uh, nu.nl, uh, een uh, stemwijzertje zeg maar. Waarin je kon kijken in hoeverre jouw mening over veiligheid overeenkomt met de wetgeving zoals je in elkaar zit. Hoe jij erover denkt. En toen bleek dat ik maar 29% overeenkomst had met uh, de wetsvoorstel. Dus toen dacht ik, ja als ik zo weinig overeenstaat, dan kan ik er moeilijk voorstel, uh, voor zijn. En ik vind ook dat veiligheid enorm wordt opgeblazen. Uh, als een soort angst aanjagen van politieke partijen ook, om mensen binnen te hengelen, altijd. Hè. Dus angst is een soort motor om politiek uh, gewin te halen. En daar voel ik ook niet. voel en ik me angst, niet goed bij. Angst is een slechte raadgever, Een hele slechte, slechte raadgever, ja. En nu, mevrouw Kotselvis? Ik stem voor. Want <laughs> uh, ik vind uh, voor de veiligheid misschien. Nou, ik ben niet angstig, zeg maar voor de veiligheid vind ik het gewoon... Uh, laten ze alles maar aftappen. En als je niks te verbergen hebt, dan uh, maakt het ook niet uit... of ze alles van je weten. Mag ik nee, voor mij maken ze alles aftappen, maar dat uitwisselen met internationaal... zonder dat gefilterd wordt, daar ben ik niet zo enthousiast ja, maar over. Ja, dat doen ze alleen op het moment dat het echt nodig nee, is. Dat, ja, ja, wel. Dan gaan voor we er we wel een de keer een discussie over, zijn over halen. Jullie, <laughs> zijn jullie er eigenlijk alle drie best al uit. Ja. Bert Consalves uit Ulvenhout, het wordt CDA. Yes. sprengers uit Gouda tegenwoordig... Denk GroenLinks of zoiets. En Jeroen Duineveld uit het hart van de Boddenvelden. Heel erg om uh, ook CDA. Ja. Dank voor jullie komst. Graag gedaan. Graag gedaan. Dank je. <laughs> It was just after sunrise and down by the sea. Down on the sandflats where nothing will grow. Come drumming and footsteps like out of a dream. Where the golden green waters come in. Just nine lucky soldiers had come through the night. Half of them wounded and barely alive. Just nine out of twenty was headed for home. With eleven sad stories to tell. I remember quite clearly when I got out of bed. I said, oh, good morning, what a beautiful day. Soldiers was dat van James Taylor. Ruimtevaartorganisatie NASA werkt aan een zonde... die de asteroïde Bennu van baan kan laten veranderen... of kan laten exploderen. Nou, dat is omdat die asteroïde op weg is naar Aarde. En onze planeet zo rond 2135 wel eens zou kunnen raken. En ja, dan heb je gelijk de vraag: bestaat de Aarde daarna nog? Ik praat erover met Vincent Ikke, hoogleraar theoretische astrofysica in Leiden. Bijzonder hoogleraar cosmologie in Amsterdam. Goedenavond, meneer Ikke. Goedenavond. Zeg eerst, over die Bennu. Hoe groot is die eigenlijk? Um, dat weten we niet helemaal zeker. Want het hangt er vanaf hoeveel licht het oppervlak weer kaatst... Maar ongeveer 500 meter. Wat is een asteroïde? Een asteroïde is een stuk ruimtepuin. Er zijn er heel erg veel van. Vele duizenden. Die tussen de baan van Mars en Jupiter draaien. Over het algemeen min of meer normale uh, elliptische banen. Maar af en toe is die baan zo elliptisch dat die dingen de baan van de aarde kruisen. En dan kunnen ze in de buurt van de aarde komen. Maar in de buurt dat moet je heel erg uh, met een korrel zout nemen. Um, aarde is tenslotte maar heel erg klein. Met een doorsnede van 13.000 kilometer. Ja, dat is niks bij. En uh, ja, in de buurt, dat bedoelt men ongeveer ongeveer. Ongeveer die afstand van hier tot de maan of zo. Waarom is NASA zo gealarmeerd door deze Bennu? Uh, niet zozeer gealarmeerd, maar uh, het is een van de... we noemen dat aardscheerders, deze dingen. Um, een van die dingen die wel eens te veel in de buurt van de aarde zou kunnen komen. Nou is het zo dat de baan van die voorwerpen is nooit helemaal vast... want de baan wordt verstoord door de aanwezigheid van de andere planeten... vooral Jupiter in dit geval... Um, en je moet dus waakzaam zijn, want um, de banen kunnen heel, een heel klein beetje veranderen in de loop van de tijd. En om dat soort dingen in de gaten te houden, lijkt mij een hele goede zaak. Alleen het gekke is dat ik uh, zie op die nasa webstek dat ze overwegen om het ding te laten ontploffen. En dat is natuurlijk het stomste wat je kan doen. Waarom? Dat lijkt me heel goed. Nee, helemaal niet. Iedereen weet, dat je met een, om, nou, iedereen weet dat je met een schot hagel grotere trefkans hebt dan met een kogel. Waarom denkt u dat een jager uh, hagel gebruikt in plaats van een kogel? Nee, dat is heel simpel. We het uh, en. Um, Bovendien is het zo dat uh, als je het laat ontploffen, dan gebruik je de energie van die je daar naartoe brengt, want je moet daar een, een ruimtesonde naartoe brengen, gebruik je op een hele ongerichte manier. Stel je voor dat die ontploffing dat ding in, in een, een, een soort stukken laat ploffen, die niet goed beheersbaar is. Dan kun je niet op die 25 stukjes die je dan over hebt, ook nog weer eens een ruimtesonde gaan laten landen. Dat is helemaal niet zo goochem. Dus het beste is om, als dat ding zo ver mogelijk van de zon vandaan is, dan kun je hem het beste beïnvloeden om daar dan iets op te laten landen... en hem gewoon gedurende zeer lange tijd een duwtje te geven. We weten dat dat kan technologisch... want we hebben al geland op een, op een komeet... de komeet van uh, Chorion of een aantal jaren geleden. Dus dat kunnen we best doen. Uh, er is dus geen reden voor paniek. Maar waakzaamheid is een goede zaak. Maar als er een betere methode is... Uh, ze zijn toch niet helemaal gek bij NASA, het zijn wel experts... Uh, waar, waarom willen ze hem dan laten exploderen... Um, het gaat hier om een persbericht en niet om, niet om een, een studie of daaromtrend. Uh, um, ik, ik kan me niet begrijpen waarom ze dat op deze manier naar buiten brengen. Willekeurig welke uh, astronoom kan je op de achterkant van een bierviltje uitrekenen... dat dat niet handig is. En ik denk dat ze dat ook niet gaan doen... Um, bovendien is het zo dat als je iets laat ontploffen... dan gebruik je maar een heel klein gedeelte van de daarheen gebrachte energie... om dat ding van baan te laten veranderen. Het is, uh, wij sturen ook geen raketten de ruimte in door er een bom te laten ontploffen. We sturen raketten de ruimte in door een zeer gerichte straal... Nou, dat moet je daar natuurlijk ook gaan doen. En dat gaan ze ook doen hoor, dat geef ik op een briefje. Alleen, ja, de vraag is dat nu op dit moment catastrofaal gevaarlijk? Nee, op dit moment is dat niet catastrofaal gevaarlijk. We hebben het over de kans dat de asteroïde Ben nu de aarde in 2135 raakt. Dus dat maken wij waarschijnlijk niet meer mee. Maar de kleinkinderen van onze kinderen wellicht wel. Wat zou het gevaar zijn als zo'n asteroïde toch te dicht in de buurt van de aarde komt? Dicht in de buurt van de aarde maakt eigenlijk helemaal niets uit. Maar als de aarde een voltreffer krijgt hiervan, dan wordt dat niet fris. Uh, als zo'n ding bijvoorbeeld in de oceaan terecht zou komen, dat zou heel erg jammer zijn. Ten slotte, twee derde van het aardoppervlak is water. En dan krijg je een enorme tsunami in alle richtingen. Dat wil je liever niet hebben. Uh, als het op land terecht komt, uh, dan zou zo'n inslag uh, een behoorlijke uh, ecologische uh, narigheid veroorzaken. Niet zo groot als in het verleden wel gebeurd is, een aantal uh, tientallen miljoenen jaren wat, geleden. Wat is er toch? gebeurt? Nou, 65 miljoen jaar geleden heeft de aarde een opdoffer gehad van een komeet die een kilometer of drie, vier groot geweest het is in de buurt van Yucatan in Mexico, Midden-Amerika. En ten gevolge daarvan zijn 70 van de diersoorten op aarde uitgestorven, waaronder andere de, de dinosauriërs, die waren in het bokje. Um, dat wil je echt niet hebben. Het is misschien dat er drie of vier of misschien wel vijf jaar compleet donker geweest op planeet aarde. Dat zou heel vervelend zijn. Maar dat soort hele grote dingen, daar is op dit moment echt geen enkel gevaar van te duchten. Maar zo'n klein ding kan ook best heel erg lastig zijn hoor. We laten ons te veel alarmeren erdoor, vindt u? Ach, weet u, uh, iedereen wil natuurlijk zijn, zijn stiel in chocoladeletters... Op de, op de voorpagina van de krant hebben. En dan komt het weer over crisis, dan komt het weer over dat, enzovoort. Kijk, we hebben nog ongeveer honderd jaar te gaan... voordat dat ding een beetje in de buurt van de aarde komt. Nou, voor ingenieurs is honderd jaar een gigantische hoeveelheid tijd. En ingenieurs, gelooft u mij, zijn zeer, zeer, zeer knappe mensen. Die gaan dat vrakentje voor ons wassen, dat weet ik wel zeker. En uw advies aan NASA zou zijn niet zo schreeuwen en gewoon je werk doen. En uh, leg nog eens uit hoe u het aan zou pakken. Want u zegt, we hebben daar ervaring mee. Mm -hmm. um, ik zou dat doen op soortgelijke manier zoals dat met die komeet van Churino of Cherazim-Menkoren. Zoek het eens op op het web, het is spectaculair knap. Je, je brengt een zonde in een baan rondom dat voorwerp. Die vliegt dus als het ware mee. En dan laat je daar een, een hulpraket op landen. En dat ding, dat laat je de, het op voorwerp een duwtje geven. Door gewoon die straal van die, uh, van die zonde die je erop laat landen... in een bepaalde richting te duwen. En dan gewoon gedurende behoorlijk lange tijd... daar uh, die, die stuwkracht te geven. Je hoeft niet eens zo verschrikkelijk hard te duwen... als je het maar betrekkelijk lang doet. En op het juiste moment in de baan. Dat laatste denk ik dat heel erg uh, uh, nauw zal luisteren. Op welk punt in de baan ga je landen... en op welk punt in de baan ga je een duwtje geven. Maar... We we weten nu al dat dat kan. Of het genoeg zal zijn als het ding werkelijk op ramkoers ligt met de aarde, dat weten we niet precies. Um, kijk, in die tussentijd zijn er dan weer 120 jaar of zo voorbij gegaan. En kan de baan van dit voorwerp langzaam veranderd zijn, dat zei ik al. Want Jupiter en, en ook de aarde trouwens die zijn behoorlijk verstorend op dit soort banen. Maar, gelukkig is het zo dat we de posities van deze dingen in ons zonnestelsel heel scherp in de gaten kunnen houden. Uh, het zal misschien nodig zijn om meer van die zonnen Daarop te laten landen. Maar als je er eentje hebt die het kan, dan kun je er ook tien bouwen. Dat maakt niet zoveel uit. NASA zegt dat als dat persbericht waar u het over heeft, zegt de kans is 1 op 2700 dat hij wel de aarde gaat raken. In 2135 dus. Is dat een reële nee, schatting? Is dat te hoog? Is nee, dat te laag? Ik, ik, dat, dat getal, dat, alleen al dat ze dat getal zo noemen, dat betekent, dat, dat vind ik heel erg raar. 1 op 2700 wat? Bedoel, wat ten opzichte van wat? Als u een dobbelsteen hebt met zes kanten... en die dobbelsteen is, niet, uh, is gewoon eerlijk... dan heb je een kans van 1 op 6 dat je een bepaald getal gooit. Dat is recht voor zijn raap. Maar 1 op 2700 betekent eigenlijk helemaal niks... tenzij je het vergelijkt met iets. Dus wat ze beter hadden kunnen doen in dat persbericht... is zeggen dat ding dat komt in de loop van die en die jaren... dan en dan zo en zo dicht bij de aarde. We praten in 2135 verder, Vincent Ikke. Ja, en bedankt. fijn. Tot dan. Dan. Dit was het oog. Morgen zit hier Mieke van der Wey straks bij bnn Vara drie dierentuindirecteuren. Nou, Hopelijk wordt dat een mooi gesprek over het beest in de mens. Goeie, Goeie zondag. Deze tijd vraagt om samenwerken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 In centro, Ngependa Kuvava kawaida Zaidi. Kwaza Bababu in centro, Sasapia Nikenia. In centro, Kwenye Redio SUV. In centro, Ja IT Company, nu ook in Kenia. Al drie jaar de beste koop uit Zweden. Meer weten, kijk op vikingbedden.nl. We snappen dat het vervelend is als deze week een collectant van Amnesty International voor uw deur staat terwijl u net de pasta staat af te gieten.